Drie uur. Rashid Finch met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in de Verenigde Staten het debat tussen de twee kandidaten voor het vicepresidentschap. De zittend vicepresident Joe Biden neemt het op tegen zijn republikeinse uitdager Paul Ryan. Biden zal proberen de schade te herstellen die de democraten hebben opgelopen tijdens het debat tussen Obama en Romney. Ryan is de architect van de republikeinse begroting. Hij heeft niet eerder voor zo'n groot publiek gedebatteerd. Het debat is live te volgen via Journaal 24.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 Voetballer Edgar Davids wordt co-trainer bij Barnet FC, een vierde divisieclub in het Engelse voetbal. De huidige trainer Mark Robson blijft ook aan. En Davids heeft aangegeven dat hij niet alleen trainer is, maar af en toe ook zelf gaat spelen voor Barnet. 39-jarige Davids speelde in het verleden voor Ajax, Barcelona en Juventus. En tot begin dit jaar zat Davids nog in de raad van commissarissen van Ajax. Barnet FC staat momenteel laatste in de vierde divisie van het Engelse voetbal.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 Nachtzuster, Astrid de Jong. Twee vragen hebben we eigenlijk tijd voor gehad het afgelopen uur in het programma. De ene van Martin, tot hoe diep, diep is de grond onder je tuin van jou en tot hoe hoog de lucht? En Richard die wil weten waarom heb ik wel hoogtevrees op een trapje en niet in een vliegtuig? En waarom ben ik wel bang voor spinnen, maar niet voor mijn eigen rotweiler of mijn eigen hond... Dat zijn de vragen waar we een antwoord op zoeken. En reageren kan via 0800-1121. Een mailtje naar omroepmax.nl Of even twitteren naar apenstaatje nachtzuster. Maar het handigste is even bellen. 0800-1121. say. De Lange en Winter of Love is haar nieuwste single. Ja, het is een beetje raar, maar ik, ben, uh, ik, ik voel me niet zo lekker. Want ik heb iets verkeerds gegeten of er is een virusje opgedoken. In ieder geval, uh, er is iemand onderweg die het over gaat nemen. En uh, uh, tot zolang zit ik hier met een spuugbakje. Niet verder vertellen hoor, want dat wil je natuurlijk helemaal niet horen op Radio En Je wil gewoon vragen en antwoorden horen. Dus uh, ik ga mijn best doen. Henriëtte. Hallo. Hallo, Harriette. goeienacht. Hi. Ik wil je eerst even bedanken voor het uh, kookboek wat je gestuurd hebt... naar de scriptogram die ik opgelost heb. Ah, alsjeblieft. Nou, mooi. En ik heb een gedichtenbundeltje geschreven. En ik dacht, weet je wat, ik ga even een gedicht voor je voorlezen. Misschien knap je ervan op. Ach, dat is nog eens lief. Ja. Ja. Nou, altijd goed een gedicht. Maar dan moet je heel even wachten, want dan moet ik even een muziekje onderzetten. Oh. En ik voel me niet zo lekker, dus dat gaat wat langzaam. dan moet ik het even opzoeken. Maar, um, dat, maar daar wachten we gewoon even op. Ik heb nu zoveel platen gedraaid... Kunnen we wel eventjes uh, rustig, uh, ja, rustig wachten? Luk. Vertel ondertussen even iets. Wat is het voor gesti boekje, gestichte boekje een gestichte uh, uh, boekje? Ik een ja. bundel geschreven onder de naam Sheva S. Ray. Dat betekent ja. 17. En het heet Spinnenspel. Spinnenspel? Uh, Zinnenspel. Zinnenspel, ja. oké. Okay. Nou, um, uh, Harriette, kom maar door. Oké. Okay. Schoonheid. Schoonheid zit in simpele dingen. Chaos laten voor wat het is. Helpende handen bieden. Op elkaar vertrouwen. Om elkaar geven. Naar elkaar luisteren. Helpende handen aanvaarden. Elkaar bezoeken in goede en slechte tijden. Doen wat je kunt. Dat was mooi, Henriette. Ja, dank je. Ja. Was het ook voor iemand... Uh, dit niet echt specifiek, maar dat, uh, uh, ik, ja, ik vond het gewoon uh, ik, ik vond het woord schoonheid zo'n mooi woord. En ik, ik wilde er eigenlijk iets, iets van maken waar je zegt van goh, het is natuurlijk wel anders als anders. Ja, nou, dat is wat in. En het is, uh, het, ik vind het ook meteen omschrijvend voor het woord schoonheid. Nou, dat, dat heb, je, heb je mooi gedaan. Ja, het is eigenlijk het principe van het programma: is vragen en antwoorden. Maar ja, het is, we zijn wijken toch wel een beetje af. Dus als jouw vraag is, mag ik even een gedichtje voorlezen? Dan mag dat. Dus ja. dankjewel daarvoor, Henriette. Graag gedaan en beterschap. Ja, dankjewel. Het komt goed. Goeienacht okay. nog. Dag. Dag. 0800-1121. Shut your eyes van Snow Patrol. En uh, nou dat, dat zou ik best een beetje willen op dit moment. Even mijn oogjes dicht doen. Um, Anita, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Maar het is vervelend dat je je zo rot voelt. Ja, dat is, het is helemaal zo raar. Want niemand zit erop te wachten dat ik op de radio zeg van... goh, ik ben zo verschrikkelijk misselijk. Maar het is even niet anders. Maar nee, er komt iemand ja. aan om me te redden. Dat is uh, Maarten, die is van de Wereldomroep. En die, uh, tenminste, die heeft gepresenteerd bij de Wereldomroep. Die is tegenwoordig een collega bij Max. Die is ook nog eens een keer mijn baas. En oh. uh, die komt het zo overnemen. Dus het komt helemaal goed. Maar tot die tijd uh, lukt het me best om even te luisteren naar jouw vragen of je antwoord. Ja, nou, ik heb inderdaad een vraag. Ja. Uh, eigenlijk vervelend voor jou precies nu, maar die gaat over levensmiddelen. Ja. <laughs> je gaat Sorry. toch niet over vette spekken en witte bonen praten? Nee nee, okay. nee, nee, nee, zo erg is het niet. Nee, ik vraag me al een tijdje af hoe het komt dat, naar mijn belevenis, uh, uh, bepaalde levensmiddelen tegenwoordig minder snel verkleuren dan vroeger. Hoe oh, is dat zo? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, maar die kan ik wel uitleggen. Champignons, als je vroeger champignons sneed nog niet zo lang geleden, dan moest je er heel snel citroensap overheen heen doen... om het te verkleuren tegen te gaan. Ja. Nou, dat hoeft niet meer. Is dat zo? Dat is me nooit opgevallen. En, uh, maar wij hebben bijvoorbeeld ook bij, bij, bij vleeswaren. Ja. Rosbief bijvoorbeeld. Ja. Als je dat toegekocht, dan moest je dat eigenlijk zelf dag opeten... want anders was het verkleurd. Oh. En, en, en, maar dat is en, niet meer. Echt niet? Is het nee. niet gewoon zo dat er dan gewoon betere kleurmiddelen zijn tegenwoordig? Nou, voor bepaalde dingen zou ik dat nog kunnen geloven. Maar we hebben bijvoorbeeld voorverpakt vleeswaren. daar staat tegenwoordig ook op. Verpakt onder om beschermende omstandigheden. Ah oh, ja. En dan wordt het in een supersteriele omgeving gedaan en dergelijke. Ja. Maar neem maar bijvoorbeeld, je koopt uh, roswief bij de zwaar. Ja. Die braadt, het zelf. Ja. En die gaat dan snijden, daar sta je bij. Hij doet er niks op. Ja. En toch verkleurt het. Niet hmm. op. Minder. Ja, nou ja, dat is een hele legitieme, goede vraag. Dus uh, die, die zetten we er gewoon bij. Ik zeg, uh, uh, Anita, blijf luisteren, dan, uh, dan zoek ik een Doe antwoord ik. voor je. Heel graag. Oké, okay. dankjewel, ik blijf Anita. Luisteren. Ja, uh, Wetenschap. Ja, dankjewel. Doe, goede nacht. Ja. Bye. I blame you for the We love what Archer. En Sleeping Satellite was dat. Ja, ik heb het al heel even tussendoor gemompeld, maar ik, nee, ik ben gewoon hartstikke ziek. Het is me nog nooit gebeurd in twaalf jaar nachtradio dat ik uh, moest afhaken. Maar het gaat gewoon niet meer. Ik kan niet meer goed naar je luisteren. En dat is het allerbelangrijkste, want het draait natuurlijk allemaal om jou. Gelukkig is Maarten er die, uh, uh, nou, die ken je misschien wel van de wereldomroep. Hij is inmiddels, uh, werkt hij bij uh, Omroep Max. Hij is ook nog eens een keer mijn baas. Ik heb hem gebeld, hij is wakker, hij is hier, hij neemt het zo over. Dus blijf vooral bellen met vragen en antwoorden naar 0800 1121. En dan ben ik gewoon volgende week weer. Dag. Ben Howard is dat met uh, Keep Your Head Up. Ik heb mijn tijd watching spaces die a grown between us. En ik heb mijn mind op de best.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 like wildflowers. Stellen, maar zo moet het ongeveer voelen. Ingevlogen worden als een soort E-team om te helpen. Ed Sheeran zong erover, die E-team. En nou, wat we nooit voor gedacht hadden, is toch gebeurd. Onze eigen nachtzuster in de zieke dat is toch heel sneu. Astrid, slaap lekker en uh, snel uh, beter worden. Want zonder jou is nachtzuster eigenlijk geen nachtzuster. Maar goed, de vragen zijn er wel. En hopelijk de antwoorden in de loop van de nacht ook. Nu om half vier, Herbert aan de lijn. Herbert, Goeie ja. nacht. Hai. Ja, want ik, ben, ik zit al ruim een uur nu aan de lijn. Echt waar? En, en zit je maar te wachten en je zit bij de radioprogramma's... ...je hoort alleen maar muziek die je niet wil ja. uh, En dan zouden vragen beantwoord worden. En je hoort ze niet. Je hoort alleen maar muziek. Ja, maar het was wel een beetje een bijzondere nacht nu, hè? Met, uh, met ja, als ik het gehoord dat er zieken was. was. Ja, ja. ja, dat was wel degene die de vragen moest horen. Stel je vraag eens, Herbert. Nou mijn vraag was, waarom valt de ene acryl, uh, valt acrylverf in water in vlokken uit één. Ja. En als ik het ergens anders in een ander land doen, doe, dan blijft het gewoon normaal acrylverf. Heb je dat, dat heb je meegemaakt, dat heb je geprobeerd. Ja, dan krijg je ze van plastic en dan ruik je petroleumgeur, vrijkomen. He, en dan zie je wat kleurstof nog wel blijven hangen. En dan zie je stukjes plastic, plastic, uh, ja, vo, uh, en, uh, ja, En ja, en dan kleurstof en water. En je ruikt petroleum. Dan denk je, wat is er dan met dat water aan de hand? Ja, en waar, waar viel het dan uit elkaar? Die... Dat was in, uh, in Turkije. De moet toch is gigantisch mis zijn met dat water daar. Als mensen dat drinken en, en planten dat gebruiken... en dieren dat, uh, dat drinken. Ja, en als het, toch, het zo ruikt, dan zou je denken misschien... De watervervuiling, als het water zo dadelijk vervuild is... ja, wat is er dan aan de hand, hè? Ja, ja dat, is, dat, is, dat is de vraag, hè. Van waarom kan het dan in het ene land uit elkaar vallen in stukjes plastic... En dan ruikt het ook nog naar petroleum. Het water zelf ja, of pas als de verder? je ruikt petroleum. Je ziet vlottertjes, Tesselijk drijven. En een beetje keurstof wat er over is. Ja, en hoe kan dat nou? Ik, hoe kan dat nou? Ja. Eh, wat is er aan de hand? Wat is er chemisch aan de hand? Eh, waardoor is dat, dat water. Wat er met dat water chemisch gebeurt? Mm -hmm. Dat is zo. Eh, Zo'n invloed heeft op, vels, op, op, ja, op, op verf. Ja. Maar ho, ho, even hoor, maar dan word ik toch nieuwsgierig. Hoe komt het dan dat je in Turkije acrylverf in het water stopt? Nou, ik ben schuldig. Ja, ook, ook daar En ik verdun. Heb de, ik soms verdun ik mijn verf met een klein beetje water. En als ik maar een kwast gebruik om een beetje warmer te verdunen. verf te verdunen met een klein beetje water. Nou, dan gaat die, uh, dan gaat die verf gaat, uh, gaat, uh, gaan schriften. Ja. Nou, ik ben dan eigenlijk ook. Kom ik speciaal mineraal water. wat ergens uit de bergen komt. wat dan, ja, als het bronwater is. of uh, zuiver water is. Mm -hmm. hè, om die verf dan nog een beetje te verdinnen als ik aan het schilderen ben? En dat gaat dan goed. Dan moet het toch met het normale water gigantisch mis zijn. Wie weet. Ik, ik niet. Maar ja, dat, dat hoeft ook niet. Maar het, het, het water ruikt naar petroleum. En als je je verf ermee verdunt... nou, nee, Het water ruikt niet naar met petroleum. Meteen. Als je de verf maar erin stopt. Bent, als je dus verf gebruikt... en het, een aanraking komt met het water... dan gaat het water naar petroleum ruiken. Nee, okay. En dan dus ja. schift de verf... en de, een beetje kleurstof wat erin zit... schift en dan krijg je dus plastic in het water. Ja, duidelijk. Uh, nou, dat is toch een hele... merkwaardige... en mensen gebruiken dat, want mensen in de armen ook. In Turkije ja. zijn, er, zijn er... een paar plaatsen... mensen dat rijk zijn... en die kopen dus ook allemaal flessen water. water, ja, dat is daar wel gebruikelijk volgens mij, ja. Nou. Maar dat is natuurlijk... omdat het water zelf dan niet meer goed is. We gaan eens even luisteren... of er iemand is uh, die uh, de oplossing... voor uh, je verf... Probleem of voor nou, het waterprobleem. Het, probleem, maar, het is een waterprobleem. Wat er, de, het waterprobleem. Ja. wat is niet natuurlijk een, een probleem van Turkije? Want dat speelt natuurlijk in landen als Griekenland, en, en, en Spanje, Portugal en zo speelt dat ook een rol. Ja. En dan kun je ook geen water meer uit de kraan drinken. We gaan uh, vragen wie het antwoord weet. En uh, hopelijk ja, horen we dat nou, het uh, vannacht. Antwoord, het waterprobleem in de zuilen van Europa. Want water is natuurlijk een. Een heel schaars goed. Ja, en niet helemaal onbelangrijk. Oké, okay, Herbert, dankjewel voor je vraag. We gaan uh, kijken of iemand het antwoord weet. Waarom valt acrylverf, bijvoorbeeld in Turkije, uiteen in plastic en kleurstof? Is dat iets in het water? Nou, we kunnen nog een stuk wijzer worden vannacht. Ria, goedenacht. Goedenacht. En Vertel eens. Het klinkt een beetje krakerig, want ik ben snip verkouden. Ja, dat heerst uh, nogal. Ja, ik vraag me al een poosje af wat het verschil is tussen een symfonieorkest en een... Oh, help. Um, nou weet ik het even niet meer. Harmonie, nou, je bedoelt een harmonie? Nee, De grote ja, denk ik. Ja, nee. toch? Symfonieorkest en een... Um, orkest. orkest, orkest, ja. Juist. Ik word geholpen door onze technicus jo, die uh, meeluistert. <laughs> Even, ik heb een uur aan de lijn gehangen en toen werd ik ineens de verbinding verbroken. Oh jee. Ik Moest ik opnieuw bellen? Ja, het is zo'n nacht, daar heerst het gewoon ja. een, een soort slechte vibe vannacht. Ja, nou ik wens ze als dit uh, van harte beterschap in ieder geval. Maar de vraag is: wat is het verschil tussen een symfonieorkest dus symfonie en een filharmonisch orkest? Ja, om ja, het heeft allebei te maken met uh, klassieke muziek, ja. waar ik liefhebber van ben. En uh, ja, ik weet eigenlijk het verschil niet zo goed. Ja, nou ja, nou. dat is een heel duidelijke. Ben, ben je dat gaan afvragen naar concerten waar je bent geweest toevallig? Nou nee, niet geweest, maar ik luister veel naar muziek op de radio. Ah, ja. En dan vraag ik me af, wat is dan eigenlijk het verschil? Want het, dan wordt echt aangekondigd, uh, door, gespeeld door het symfonieorkest D&D... of het philemonischokest orkest, D &D. Ja. Ja, wat is het verschil? Nou, uh, de vraag is hartstikke duidelijk. Het is, nu, okay. het is nu wachten op antwoord, zeg maar, hè? Okay. Dankjewel, Julia voor het bellen. Okay. Wat is het verschil? Daar moeten toch gewoon mensen zijn die regelmatig naar concerten gaan of zich daar wat in verdiept hebben, die dat kunnen uitleggen. Het verschil tussen een symfonieorkest en een Philharmonisch orkest. she sings epic and rallies the smart tunes go la la la la la the key to the city van Blautsun. We hebben een aantal vragen vannacht gehoord... Bij, bij Astrid al in de Nachtzuster, die nog op antwoord wachten. Um, een hele aardige kwam van Martin. Tot welke diepte is de grond onder je huis van jou? Ik heb me dat nog nooit afgevraagd. Ja, de, de kruipruimte, maar wat daaronder dan nog? Ik heb geen idee. En waarom heb ik wel hoogtevrees op een trapje... en niet in een vliegtuig, vroeg Richard zich af... Op zich is dat wel lekker. Na de trap zit je in het vliegtuig bij je daarvan af. Maar dat is inderdaad wel een, een, een mooie. En waarom ben ik wel bang voor spinnen en niet voor mijn hond een Rotweiler in dit geval? Ja, die is veel groter en kan je veel meer uh, schade aanbrengen... als die eenmaal zijn kaken in, uh, in je hand zet. Wie weet. Dat zijn een paar van die vragen die we vannacht uh, gehoord hebben... maar de antwoorden nog niet. Dus heel graag antwoorden op die prangende, prangende vragen. Wim, goeienacht. Ja. Hallo. Hi. Over, over de hoogtevrees. De hoogtevrees. Daar heb ik al een oplossing voor. Kijk, dat is mooi. Vertel eens. Uh, als je op een trap staat of op een toren, dan zie je perspectief. Ja. Dan, kijk je, dan kijk je langs, uh, langs de ladder of uh, uh, langs de lijnen van die toren naar beneden. En dan zie je dus diepte. Ja. En, en dat is iets wat je niet ervaart uh, als je in een vliegtuig zit, want dan heb je geen... Geen, uh, die dieptewerking heb je niet. Dus dat komt door het perspectief wat je ziet... Uh, omdat je contact met de grond hebt. En langs het middel waarop je staat of je bevindt... kijk je naar de grond en ervaar je diepte. En daardoor krijg je hoogtevrees. En dat heb je in een vliegtuig niet. Nee, want dan zie je de grond helemaal niet of zo raar... dat je hem niet eens herkent als... oh jee, daar kan ik op vallen of zo. Nou... Uh... Ik, ik ken een verhaal van een helikopterpiloot. Yeah. die uh, heel veel leven gewerkt heeft. maar op het moment dat hij iets aan een touw moest optakelen. en hij naar beneden moest kijken langs dat touw. dan kreeg hij hoogtevrees. Yeah. En, uh, ja. En zo zit dat. Dat is, heeft alles met perspectief te maken. Ja, dat is ook de dus tip. Je kijkt, langs, je kijkt langs een lijn. Je, en uh, daardoor ervaar je die diepte. En dat, dat, nou ja, dan krijg je een hoogtevrees. Ja. Yeah. En ik heb het zelf ook, dus. Ach, vandaar dat je ja. ook uh, een keer hebt ja. uitgezocht hoe het werkt. Ja. Ja, het, is, het is inderdaad de tip, hè. Kijk niet naar beneden als je uh, op hoogte bent. Van, tenminste, hè, op, op, op een ladder of een... Uh, want dan word je er bang van. Dus dat is het nou, dat is zo, en uh, zo werkt dat. Dat is de diepte die je, die je ervaart. En uh, ja, dat, uh, ik heb dat op een toren. En uh, als je op een hele stalen bergwand uh, staat, of zoiets dergelijks. Zo, zo, zo, ja, dan heb je zulke dingen. En als je in ja. een vliegtuig zit, dan heb je die perspectief je niet. Dan kijk je over het geheel heen. En dan ervaar je, ervaar je die hoogtevrees niet. Dus, Oké. Okay. Zo zit het in elkaar. Nou, hartstikke mooi. Dank je wel voor okay. je antwoord, Wim. Goed zo. Dank je wel. Hoi. Daar, nou ja, daar, daar, daarmee is één vraag opgelost. Kan ik meteen een nieuwe nog wel even herhalen van Marcelo. Een hele leuke. Hoe neem ik nou zonder geld een kersthit op? Ja, dat willen we allemaal wel natuurlijk. Een kersthit scoren. Daar kun je volgens mij wel onsterfelijk mee worden. Maar hoe doe je dat nou als je geen geld hebt... en uh, uh, bijvoorbeeld die studio uh, niet kunt of wilt betalen? Nou, goede tips voor Marcelo zijn ook nog welkom. Maar er zijn ook nieuwe vragen. Arie, nacht. Ja, goeienacht, hallo. Ik had een, uh, een antwoord op een vraag. Een mevrouw vroeg uh, zeg maar het goed houden van vleeswaren, ja. dus als er iets bij de slager werd afgesneden. Nou, er zijn eigenlijk een, pa een paar dingen. Uh, maar ze zeiden erover dat als je dan een, een zeg maar, uh, rosbief voor op de boterham naar uh -huh. de supermarkt zag liggen, en dan zit het vaak in een verhoogd bakje en dan is het afgesloten met plastic. Ja. Maar, je hebt meerdere dingen tegenwoordig, dat weten we dus allemaal, dat het vacuüm getrokken door ligt. Mm -hmm. En uh, nou ja, wat is het geval met die rosbief? Dan gebruiken ze stikstof. Dus ze houdt het wandelen van die bacteriën tegen. Dus in het pakje met het verhoogde bakje is dan ja. bij die bedrijven die dat dan voorverpakken voor die, uh, voor die uh, supermarkten. Dan gebruiken ze stikstof, dat is het antwoord. Oké, okay. en dat, ja, dat klinkt voor mij allemaal veel te ingewikkeld... maar je kunt dus de zuurstof eruit halen en het vervangen door stikstof... wat onder de ja, plasticje als je, als je zit. Ja, zoiets is, is het. Laten we ja. nou niet te wijs doen, maar, nee, okay, maar dat wordt, dat wordt gedaan. Ja. Het viel mij altijd op bij filet americain. Dat was vroeger ook zo'n goedje wat na twee dagen bruin werd. Maar ja. dat is ook helemaal niet meer, hè? Na een week nee, is het nee, nog nee, nee. Stikstof in de verpakking... Ja, biksof in de verpakking. Ik, ik had een misschien een hele korte vraag, maar ik weet niet of ik die dat mag vragen. Ja, als je een antwoord hebt, mag je ook een vraag stellen, vind ik. Nou, nou de, de vraag is. en dat en is natuurlijk, we horen het de hele dag in het nieuws. We zitten met een demissionair kabinet. En we weten allemaal dat het een kabinet is wat niks doet. Maar nou, dan hoor ik steeds van, nou, de, de autowegen worden zes banen en ze worden zeven banen en ze worden dit en ze worden dat. Maar mm -hmm. de korte vraag is. Hoe demissionair is het kabinet nou eigenlijk? Of worden we in de maling genomen? Ja. Dat is een goeie. Want ze hebben het ja. inderdaad over ja, zeven banen zelfs hè, op de A27. Ja, het is, om het simpel te stellen. Ja. Is het nou politiek enkel? Of zit er toch een rek in dat ze nog wat kunnen doen? Ja, Want wat, ik, ik, ik weet het niet meer. Wat, wat mogen ze nou doen? We weten allemaal dat ze niks mogen doen. Maar het beeld uh, krijg je dat het toch uh, het een en ander gebeurt. Ja, er moet wel een beetje door uh, geregeerd ja, worden, maar, maar wat we wisten, mogen ze we nou doen? Wisten, we wisten dat er dus niks gebeurt. En dan lijkt het dus toch zo wordt het gebra gebracht in het nieuws. Dus we krijgen hetzelfde gekke effect als in Groningen. Het, het heeft er niks mee te maken, maar toch... Wat krijg je in het, Groningen dan? Nou, dat de hele boel op ons slaat door dingen. Waarom mogen ze dit dan wel doen, eigenlijk? Oké. Okay. Nou, wie weet, kan iemand ons uh, dat uitleggen. wat een dimensionair ja. kabinet nog mag. en wat ja. ze niet mogen? Ja, dat, dat is ze uh... ook stikstof. <laughs> Onder het asfalt ja. van die zeven banen. Ja. Misschien is ja, dat, dat wel heel goed. Oké. Okay. Ik ga weer luisteren. Dan kunnen andere mensen er ook bij. Ja, en wie weet, komt er een antwoord op je vraag. Dank je wel. Ja, bedankt. Ja hoor. Meneer Hoekstra, goeienacht. Ja, goedenavond. Even op die vorige bel. Ik denk dat we altijd in de maling worden genomen. Dat is de truc van de regeringen. Maar even. Er vroeg iemand die vroeg zich af als hij eens de grond had gekocht. Tot hoever hij een eigendom was als hij ging graven. Ja. Ja. Uh, ik heb, in, dat was in de jaren 65 heb ik op een aannemerscursus gezeten. Ik ben bouwkundige. En dat was uh, ja, wetten en regels voor de bouwk bouwkundige. Mm -hmm. Dus die boeken die zullen iets van, van, van 50 of weet ik veel precies. Maar daar stond in dat tot één meter diepte... dat is jouw... alles wat je daarin vindt, dat is jouw eigendom. Tot één meter? Ja, maar daarna, daaronder, daar valt het aan de staat. Oké, okay, en dan moet je tellen vanaf het maaiveld... of daar waar mijn uh, kruipruimte op zou houden, bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat dat van het maaiveld afgaat. Ja. Een, een, een meter de grond in, dat geldt onder je huis en onder je tuin. Dat zou je eigen grond zijn? Ja, juist. Oké. Okay. Ja. Tenzij je daar een schat vindt, dan kom je weer op andere dingen. Nou, weet ik ook niet dan vind ik, ik eigenlijk het ook wel dat het uh, in mijn grond zit. Maar ja. Ja, ja, dat zit er Dat is misschien maar... wel, ja, dat wel wat ingewikkelder. Ja, nou, daar moet ik uh, het antwoord op blijven. Dat wat één meter. Maar het kan zijn dat de wetten ondertussen alweer veranderd zijn, natuurlijk. Ja, maar goed. We weten nu al meer dan we vijf minuten geleden wisten. Dus uh, dat, is, uh, dat is in ieder geval een stap vooruit. Ja, oké. Okay. U doet het prima hoor. Dank u wel. Uh, ja, okay. Fijn, bedankt voor het antwoord. Daar zal Martin ja, ook okay. blij mee zijn. Uh, als iemand uh, recentere regels weet. of ervan weet dat ze ooit veranderd zijn, dan horen we dat natuurlijk eh, alsnog graag. Maar meneer Hoekstra meldt dat eh, tot één meter onder je huis, vanaf het maaiveld, is de grond eigendom. Tom, Ja, maar... je weet veel van orkesten... Ja, het, het antwoord op die, dat verschil, eventuele verschil, want er is namelijk geen verschil. Ah. Ik heb even in het woordenboek gekeken en het is een beetje de invalshoek. Hè. Je kunt zeggen Filarmonie, als je dat uh, een beetje de oude talen. De, de toonkunst beminnend zegt Van Dale, de toonkunst beminnend die, die hebben als, als, als, als synoniem, hebben ze symfonieorkest. Dus het is eigenlijk ook, ook volstrekt willekeurig als je zo'n paar dingen bekijkt. Je kunt ook geen naam geven aan een orkest, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld het Brabants orkest, ja. het, het, het, het Fries orkest. Maar als je dus internationaal kijkt, dan heb je bijvoorbeeld de Berliner Philharmoniker ja. en de Wiener Philharmoniker en het Concertgebouworkest. En ze doen allemaal hetzelfde. Dus er is geen verschil. En uh, terwijl ik zat te wachten, hoorde ik de vraag van het demissionaire kabinet. Yeah. Dat is een beetje mijn vak eigenlijk. Hè. Uh, uh, ik ben jurist. Uh, eigenlijk is het heel simpel, of tenminste niet in de uitvoering, maar het principe. De Kamer, of het nou de nieuwe of de oude is, denk ik. Maar uh, tijdens het dimensionair kabinet mag bekeken worden, besloten worden. wat uh, controversieel is en wat niet controversieel is. En aan een niet controversieel onderwerp mag een demissionair kabinet lustig voortwerken. Dus dat is een beetje het, het, het, het criterium. Je mag de, de Kamer in overleg met het kabinet of andersom, dat weet ik niet precies. Maar de onderwerpen kunnen al dan niet controversieel worden verklaard. En dat doet dus de Tweede Kamer? In, in overleg, overleg met het kabinet. kabinet. De, de procedure weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dus het criterium. Dus je kunt zeggen bijvoorbeeld dat, dat die weg in bij Utrecht... is dat dan een controversieel onderwerp of niet? Nou ja, het is zo uitgekomen dat er een nieuw onderzoek komt. Ja. Maar sommige dingen, dan zeggen ze... ja, we wachten gewoon op het nieuwe... Uh, uh, volledige kabinet... Uh, hoe zeg je dat? Het nieuwe kabinet. Ja, he? het, het missionaire kabinet is het, dan, ja, mee, het ja. dan weer. Ja, Ja, dat is het criterium. Oké. Okay. Dank okay. Wel, Tom. Voor... Twee antwoorden in één keer. Dat is heel mooi. Ook heel mooi. Fish. Do you still keep paper flowers in the bottom drawer?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 You'd never understand, and all I have to offer is the love I have, it's freely given. You see its value when you see what I try to say, it's a general. De bekendheid kwam voor hem natuurlijk met Marillion, maar deed het in zijn eentje ook helemaal niet onaardig. Mm, to put it mildly, fish, gentleman's excuse me. Frank belde naar 0800 1121. Frank, wat wilde je vragen? Hoi. Hoi. Maarten. Ja. Ja. Zuiderling. Dat is... ja, ja. Denk ik. Je klopt. Eindhoven hm, zit in mijn ik, achtergrond. Ja. ja. En Weert. Ja. Sorry. En Weert zit ook in mijn achtergrond. Ja. Dan, dan, dan wij ook. ik er ook maar meteen. Heel toevallig. Nou, dat is inderdaad heel toevallig. Dat zegt zo. Ja. Vertel eens wat je wilde vragen, Frank. Daar liggen mijn roots, maar goed. Ja. Ik wilde iets zeggen. Ja? Ik zal proberen twee korte antwoorden te geven, beknopt. Ja. Eén, uh, symfonieorkest en philharmonieorkest. Ja. Het zijn synoniemen. ze betekenen dus hetzelfde... De namen, mm -hmm. allebei betekent het hij die van muziek houdt. Uh, de orkest, het symfonieorkest, orkest dus... bestaat uit blaasinstrumenten, strijkinstrumenten en slagwerk. En er zijn geen regels aan qua bezetting meer slagwerk, meer blazers... dat dat een verschil maakt? Ik heb begrepen wel in de uitvoering van muziekstukken. Aha. Dus qua uitvoering wel... Voordracht, zeg maar. Ja. Maar, maar in, het... groende, in, in principe, de grondslag is hetzelfde. Oké. Okay. Nagenoeg hetzelfde. Voor realistie. <coughs> het, ze zijn inwisselbaar, zeg je eigenlijk. Ik denk dat je dat zo kunt zeggen. Ja. Ja. Oké. Okay. En het andere, want je de... wilde twee dingen zeggen, hè? Ja, het tweede antwoord. Uh, de spin. Ja. Ik denk dat het te maken heeft, over het algemeen is dat zo met een iriële angst. Ander woord voor iriële angst is fobie. Waar komt de fobie vandaan? Uh, een tijger, als we die zien, dan hebben we een reële angst, denk ik. Het ja. beest zou ons kunnen aanvallen. Ja, dat angst is groot voor het genoeg onbekende. voor. Ja. Ons lichaam maakt zich daarvoor klaar. Adrenaline, et cetera. Ja. Een angstgevoel. De spin is irreëel, want die doet ons niks. De beeldvorming daaromtrent is angstig. Geen ervaring daarmee. Ja. is ja. een en dus... spreekwoord vandaan. Frank, Frank Spreek, ik, ik wil er meer van weten, maar dat gaan we niet meer redden... want het nieuws van vier uur uh, komt eraan. Maar blijf je even aan de okay. lijn, want ik vind, hem, ik vind het wel interessant. Kunnen we er zo even Goed. over doorpraten? Oké. Okay. In het volgende uur, bij de Nachtzuster.